1 Uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal een werklunch met Egbert Pos. Die politieke partij die meedoen aan de verkiezingen in Zimbabwe heeft ondersteund. Nu het NOS-journaal Jan van der Putten. Goedemiddag. President Mugabe en uitdager Tswangirai brengen hun stem uit. Syrië-strijder hangt straf in psychiatrisch ziekenhuis boven het hoofd. En Rijkswaterstaat is druk met de nieuwe vaarwegen op de Noordzee. Er is van tijd tot tijd zon, er is ook kans op een bui... en het wordt 21 tot 24 graden. Morgen is het droog, veel zon en warm, 25 tot 32 graden. In Zimbabwe zijn de presidentsverkiezingen aan de gang. Oppositieleider Morgan Tsvangirai heeft zijn stem al uitgebracht... en hij denkt dat hij kan winnen van president Mugabe... die al tientallen jaren aan de macht is. Mr. President, are you winning this election? Ik dacht dat als het if, Het <laughs> yes. yes. so, is altijd een kwestie van winning. Qua verzameling, Ik ga een grote overwinning behalen, zegt Zwang Irai. Volgens correspondent Ellis van Gelder willen veel mensen dat Mugabe het veld ruimt. Er is wel een grote ontevredenheid in Zimbabwe. Er uh, is grote werkloosheid. Er zijn hier heel veel jongeren en vooral in de steden. Uh, en ja, mensen die ik spreek uh, in de stad... die zeggen wel van ja, hij is nu 33 jaar aan de macht. Onze economie is uh, geruineerd. En eigenlijk is hij ook al een beetje te oud nu. Bijna 90 jaar... Dus het is tijd voor uh, nieuw bloed. Maar wat ik zeg, dat is in de steden. En ja, het platteland heeft Mugabe toch nog steeds van aanhang. En Mugabe zelf bracht een uurtje geleden zijn stem uit. Hij heeft nu net gestemd hier in de wijk Highfields in Harare. Uh, en uh, hij gaat nu onder leiding van uh, politie en uh, leger vertrekt hier net weer. Uh, ja, wat hij net zei uh, toen we vroegen van gaan deze verkiezingen vrij en eerlijk zijn. Zegt hij natuurlijk iedereen kan gewoon vrij zijn stem uitbrengen. En of de verkiezingen eerlijk verlopen... is op dit moment nog moeilijk in te schatten. Wat je wel ziet, er zijn heel veel waarnemers op de been. Vooral veel Afrikaanse waarnemers van de omringende landen. Ja, die moeten echt goed in de gaten gaan houden... wat er vandaag allemaal gebeurt. En ook vooral de dagen daarna als de stemmen geteld worden. Zijn correspondent Alice van Gelder vanuit Zimbabwe. Het Openbaar Ministerie wil een man die in Syrië wilde gaan vechten... een jaar laten opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis. Die man van 24 uit Rotterdam was van plan het vliegtuig naar Syrië te pakken... om mee te vechten tegen het leger van president Assad. Verslaggever Theo Verbrugge vertelt waarom het OM de man wil laten opnemen. Klinkt misschien een beetje vreemd, maar uh, dat is het niet. Als je deze jongen vanochtend in de rechtszaal zat, zit, zag zitten, er zich uh, traumatische ervaringen opgelopen. In Irak, zo zeggen alle rapporten, heeft hallucinaties, waanbeelden. Er is van alles uh, eigenlijk uh, met de mis, dus vandaar uh, die opname mogelijk in een ziekenhuis. En een vrouw uit Zoetermeer die was opgepakt omdat ze jongeren wilde overhalen in Syrië te gaan vechten. Die komt vrij, ze blijft wel verdachte, zegt het openbaar ministerie. De vrouw zou deel uitmaken van een groep radicale moslims die jongeren recruteert voor de heilige oorlog, de jihad. De politie kwam de vrouw op het spoor toen ouders van kinderen naar de politie waren gestapt. Een mooi verhaal in Duitsland. Daar mag een huisbaas een 75-jarige huurder uit huis zetten... omdat die rookt. De buren klagen dat ze sigaretten roken... in het trappenhuis van het appartementengebouw in Düsseldorf te ruiken is. Correspondent Tim de Wit. In Berlijn was dat volgens de rechter nou genoeg aanleiding... om hem het huis uit te zetten waar hij al 40 jaar woont? Ja, ja, het is een opmerkelijke uitspraak inderdaad. Maar ja, de rechter is het met de verhuurder van het huis eens... dat deze man ten eerste heel veel rookt... en ten tweede veel te weinig doet om te luchten... zodat de rest van het pand last zou hebben van een onverdraaglijke en schadelijke rook... die uit zijn appartement komt. Ja, de rechter zegt, natuurlijk is het toegestaan om thuis te roken... maar als de gezondheid van medebewoners in gevaar komt... dan heeft de verhuurder dus het recht om de huur op te zeggen. Tenminste, dat was althans de argumentatie vanmorgen. En dat de man al veertig jaar in het huis woont en rookt ook... en inmiddels zoals met pensioen is, dat vond de rechter niet zwaar genoeg meetellen. Ja, wat vindt die roker daar zelf van? Nou ja, hij geeft natuurlijk toe dat hij thuis veel rookt... maar hij zegt ook dat hij genoeg de ramen open heeft. Er werd voorheen zelfs meer gerookt in huis, zei hij... want toen leefde zijn vrouw nog, die rookte ook, die is een aantal jaar geleden overleden. Dus hij zegt, de overlast is volgens mij alleen maar minder geworden de afgelopen jaren... Maar goed, de klagende bewoners van het pand waar hij in woont... die zeiden weer dat ze bij hem juist sinds de dood van zijn vrouw... de rolluiken altijd dicht zagen. En ja, dus geloofde de rechter de man op dat punt niet. Nou, hij heeft in ieder geval te kennen gegeven door te willen gaan met procederen. Hij vindt dat hem zoveel onrecht is aangedaan... dat hij bereid is tot het hoogste gerechtshof door te gaan om zijn gelijk te halen. En het eerste wat hij deed trouwens na de uitspraak van de rechter... was een sigaret opsteken om even rustig te worden, zei hij. Ja. En zijn er al reacties op die uitspraak? Ja, ja, heel veel. Je ziet met name op Twitter en op Facebook heel veel reacties loskomen in Duitsland. Onder de fanatieke rokers is deze man inmiddels een soort held geworden, een soort cultheld. Er is zelfs al een groep die zich de nicotine sympathisanten noemen. En die geld inzamelen voor hem om de proceskosten die nog gaan komen bij een hoger beroep te kunnen betalen. Maar ook bijvoorbeeld niet-rokers hoor, die zijn het ook wel, die vinden het ook behoorlijk ver gaan, dit besluit. Met name om, vanwege het feit dat het om een man gaat van 75. Ja, moet je die niet gewoon met rust laten. Uh, schrijven bijvoorbeeld veel mensen op Twitter. Dus iedereen is erg benieuwd uh, hoe dat hoge beroep uh, nu zal gaan verlopen in Duitsland. Nou, wij ook. Correspondent Tim de Wit in Berlijn. De vaarwegen op de Noordzee gaan vannacht flink op de schop. Als je het zo kunt zeggen van vaarwegen, niet letterlijk... maar de routes van de verschillende schepen worden verlegd. En dat is nodig omdat het steeds drukker wordt op de Noordzee... en de schepen steeds groter... Voor de haven uh, Rotterdam is een goed geregelde Noordzee van het grootste belang. Havenmeester René de Vries over die operatie van vannacht. Nou, je moet die verkeersscheidingsstelsels op de Noordzee zien als een soort stelsel van snelwegen. En wat zien we nu de afgelopen jaren? Uh, de haven wordt drukker, de schepen worden groter... en we hadden nog steeds als het ware die oude routes. Wat er nu vannacht gebeurt is het, het omleggen van die routes. En dat doen we samen met haven Amsterdam, uh, Kustwacht, Rijkswaterstaat, haven Rotterdam... En wordt in één nacht wordt dat, als het ware dat snelwegenstelsel uh, veranderd. En toch moeten alle schepen naar Rotterdam uh, via de relatief smalle Nieuwe Waterweg. Is er dan nog wel genoeg ruimte in de haven?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 Werk.nl, dat is de website van uitkeringsinstantie UWV, is nog steeds niet goed bereikbaar. De storing van de, dagen, van de afgelopen dagen is voorbij, maar de site laat vaak langzaam en zoekopdrachten mislukken soms. Door de storing konden mensen via internet geen uitkering aanvragen of uh, laten weten dat ze hebben gesolliciteerd. Vermoedelijk zijn de problemen afgelopen weekend ontstaan bij een update van die site. Voor komend weekend staat er ook onderhoud aan de website van het UWV gepland. En het is de vraag of dat na de storing van de afgelopen dagen allemaal doorgaat. Werknemers van automatiseerde Gemini hoeven minder loon in te leveren dan eerder werd gedacht. Volgens topman Jeroen Versteeg gaat het een stuk beter met het bedrijf. En hij zegt in het Financiële Dagblad dat het debat over het salarisoffer is uitgedoofd. Begin dit jaar vond de Capgemini-topman dat dure werknemers structureel salaris moesten gaan inleveren. Van sommige medewerkers werd wel 30 procent van hun loon gevraagd. FNV-bondgenoten vindt het opvallend dat nu pas van het salarisoffer wordt afgestapt vanwege nieuwe opdrachten die Capgemini heeft binnengehaald. Dat zijn de opdrachten die de mensen die die loonoffers werden gevraagd ook gewoon binnen hebben gehaald. Dus een opdracht van 100 miljoen, die krijgen niet binnen een half jaar binnen. Dat was al lang bekend. Kijk, en wat, en wat bijzonder nu is, is dat hij eindelijk zelf toegeeft dat die loonoffers maar maar even voor één ding bedoeld waren. En dat was de winstmarge omhoog brengen. En hoeveel werknemers al hadden toegezegd om salaris in te leveren, dat maakt Capgemini later bekend. De Nationale Ombudsman, Alex Brenningmeijer, wordt zeer waarschijnlijk het nieuwe Nederlandse lid van de Europese Rekenkamer. Bronnen rond het kabinet bevestigen berichtgeving in Elsevier daarover. Brenningmeijer zou als enige kandidaat, oud-staatssecretaris Gijs de Vries, opvolgen. Gijs de Vries wordt niet herbenoemd, hij zit nu drie jaar bij de Europese Rekenkamer. Na de zomer neemt het kabinet een definitief besluit over de benoeming van Brenningmeijer. De Europese Rekenkamer in Luxemburg voert controle uit op de uitgaven van de EU. De instelling heeft 28 leden, één uit elk land van de EU. Begin deze maand probeerde Brenning Meijer al Europees ombudsman te worden... maar toen werd hij weggestemd. Het geweld tegen burgers in Afghanistan neemt toe. Volgens cijfers van de VN zijn er dit jaar al 1300 burgers bij gevechten gedood. 14 meer dan in de eerste helft van vorig jaar. Volgens cijfers worden vooral steeds meer vrouwen en kinderen slachtoffer van oorlogsgeweld. En de VN vreest het ergste voor de toekomst van het land... nu de meeste buitenlandse troepen zich volgend jaar terugtrekken. De opstandelingen zijn vooral actief in gebieden waar die troepen al zijn vertrokken. De Taliban zijn verantwoordelijk voor driekwart van de burgerdoden. En het meest gebruikte wapen is de bermbom. De economie staat er wat beter voor dan een maand geleden... meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van het conjunctuurbeeld. Dat stelt het CBS elke maand op aan de hand van 15 economische indicatoren. Het producentenvertrouwen is iets toegenomen. Ook al overheerst toch nog het pessimisme onder de ondernemers in de industrie. De productie in de industrie is dan ook omlaag gegaan. Verder is het consumentenvertrouwen gedaald en de werkloosheid is gestegen. En volgens het CBS zit Nederland dan ook nog steeds in een laag conjunctuur. Oud vakbondsbestuurder Wim Spit is afgelopen weekend overleden. Spit was voorzitter van het Nederlands Katholiek Vakverbond... en werkte mee aan de fusie met het Nederlands Verbond van Vakverenigingen. En die fusie resulteerde in 1976 in de vakcentrale FNV. Spit was vijf jaar lang vicevoorzitter van de FNV... onder leiding van voorman Wim Kok. Wim Spit is 89 geworden. Justitie heeft voor een miljoen euro beslag gelegd op het landgoed van voormalig VVD Tweede Kamerlid Houwers in Winterswijk. Volgens het Openbaar Ministerie wordt Houwers verdacht van valsheid in geschriften, oplichting en witwassen. En zou bij het afsluiten van een hypotheek verkeerde inkomensgegevens hebben verstrekt. De VVD heeft dat eerder ontkend. En nadat de zaak in de publiciteit was gekomen, besloot Houwers zijn zetel in de Tweede Kamer op te geven. Houwers zat sinds 2010 in de Kamer. Zaken waarvan hij wordt beschuldigd dateren van voor die tijd. Sport. Wesley Sneijder is door bondscoach Louis van Gaal... buiten de voorselectie van Oranje gelaten. Voor de oefenwedstrijd tegen Portugal... Sneijder verloor deze maand al de aanvoerdersband van het Nederlands elftal... tijdens de oefentrip in Azië. Want volgens Van Gaal was hij niet fit genoeg. De meest onverwachte naam in de voorselectie is die van Paul Verhaag. De verdediger van het Duitse Augsburg... werd nog nooit voor het Nederlands elftal geselecteerd. En die interland tegen Portugal wordt gespeeld op 14 augustus. Bij de wereldkampioenschappen zwemmen heeft Sebastiaan Verschuren... zich gekwalificeerd voor de halve finales op de 100 meter vrije slag. Eerder kwam Verschuren dicht bij een finale plaats op de 200 meter vrij. Hij liet een swim of schieten, omdat hij zich wilde concentreren... op het koningsnummer. Op die 100 meter gaat hij als gedeeld tiende naar de halve finales. En die klassering zal vanavond niet voldoende zijn. Nee, ja, ik, ik ga gewoon naar Reusen terugkijken. En het moet vanmiddag echt een stap harder als ik finale wil halen. Um, maar smiddags middags brengt ook altijd wel wat, uh, wat explosiviteit met zich mee en net even dat uh, extraatje. Dus uh, kijk er wel naar uit vanmiddag. Ja. Want hoe ga je die series dan in? Ja, je weet je wel ook niet te veel kracht ervoor spelen natuurlijk. Nee, nee, dat. Uh, aan de andere kant weet je dat het, uh, ja, het is best lastig is. Je wil niet inderdaad helemaal kapot gaan, maar je weet ook dat het gewoon heel hard gaat. Ja, dus uh, ja, het is een uh, zaak om, uh, om het uh, ja, precies goed te doen. En als tiende door, ja, dan kan ik, uh, daar ben ik tevreden mee. Dan, uh, dan ga ik niet op het randje door. En, uh, en ook niet als eerste. Dus uh, dit is prima. Ja. En dan is het inderdaad toewerken naar de halve finale. Waar het waarschijnlijk toch nog wel eventjes een stapje harder zal moeten. Ja, het moet zeker nog wel een halve seconde harder, denk ik, schat ik in. Voor de, voor de finale. Dus dat moeten we maar doen dan. <laughs> ja. Is er bij jullie nog veel over gesproken trouwens? Over dat hele gedoe over die swim-off? Nee nee, nee, nee, dat hebben we geparkeerd en dat is klaar. Nu zullen we het vast nog wel eens over gaan hebben. Uh, maar dat is voor, iets voor uh, de evaluatie na de wedstrijd en uh, ja, dat, uh, daar, daar schiet ik nu niks meer op om daar over na te denken. En, uh, het is nu gewoon, uh, ik ben nu gewoon 100 vrijzwemmer en uh, dat moet ik vooral gaan doen. Ja, en uiteindelijk is dit natuurlijk wel het nummer waar jij uh, je medaille zag liggen. Ja, nou ja, ik heb heel duidelijk een route, en een, uh, een route in gedachten en uh, uh, die laat uiteindelijk naar Rio. En uh, dit is gewoon, uh, ja, in drie jaar wil ik gewoon zo dicht mogelijk uh, uh, bij die top komen en... Uh, en een slag gaan slaan. Had je ook een route naar een WK-medaille in gedachten uh, deze dag? Nou ja, je wil, altijd, uh, je wil altijd de beste zijn. En daarvoor ben ik daarvoor sport ik. Uh, dus ja. Je voelde je bij die 200 meter vrij echt enorm sterk. Hè, zei je voor de 100. Uh, is dat gevoel er nog steeds? Ja, dat gevoel is er zeker nog steeds. Ik, uh, ik, ben gewoon, ik ben gewoon goed in vorm. En daar ligt het, uh, daar ligt het allemaal niet aan. Dus, uh... Ja, het is gewoon zaken om vanmiddag harder te gaan. Zij Sebastiaan Verschuren tegen Edwin Cornelissen. Om zes uur vanavond beginnen die halve finales op de 100 meter vrije slag. De beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meulsen zijn het Europees kampioenschap begonnen met een eenvoudige zegen. In het Oostenrijkse klagenvoert versloegen ze het Turkse duo Gigi Nolu met 21-10, 21-10. En die wedstrijd die duurde nog geen half uur. En nu naar de AWB. Johnson Houken, ga je gang. Met een filotte a 4, Amsterdam richting Den Haag. Daar staat de dus St. en en dorp vijf kilometer na een ongeluk... Bij Dorp zijn twee rijstoken dicht en de vertraging is ongeveer een half uur. Je kunt dan ook het beste bij kralbert Burgerveen omrijden via was, Leiden-Wassenaar over de A44 en de N44. Het is kwart over één, hoofdpunten van deze uitzending in Zimbabwe hebben president Mugabe en zijn uitdager Tswangirai hun stem uitgebracht. Justitie laat Syrië-Ronsalaar vrij en Rijkswaterstaat is druk met de nieuwe vaarwegen op de Noordzee. Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Een werklunch met Egbert post Die politieke partijen die meedoen aan die verkiezingen in Zimbabwe heeft ondersteund. Voor de reportageserie In de praktijk volgt verslag even Niels de Jager... de wegwerkzaamheden op de A16 bij Breda. De weginspecteur van Rijkswaterstaat houdt vanuit zijn gele autootje... de veiligheid daar in de gaten en hij is tevreden. Ik heb vorige week een tijdje staan kijken ook... Naar het verkeer en dan gedraagt het verkeer zich heel goed. Netjes aan de snelheid houden, ja, dus uitzonderingen dagen later, maar die hou je toch. En na halfzeven standpunt.nl, de stelling dan: programma's die overmatig alcoholgebruik verheerlijken, moeten van de buis. Bent u het daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070, kost 50 cent. 0800 1101, gratis nummer. De website www.standpunt.nl of u gaat twitteren, kan ook, eens of oneens. Doe het dan wel met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Ja, vandaag zijn er dus verkiezingen in Zimbabwe. Het NIMD, Netherlands Institute for Multiparty Democracy... Eh, zet zich in voor politieke partijen in broze democratieën. En daarom hebben ze ook contacten met lokale politici in Zimbabwe... en zijn betrokken bij die verkiezingen vandaag. Egbert Pos is namens het NIMD programmamanager voor Malawi, Burundi en Zimbabwe. Uh, hartelijk welkom. Je zit nu gewoon hier. Ja, was het was niet nodig ja. om daarbij te zijn al, vandaag? Uh, nee, het is niet nodig om daarbij te zijn. Wij werken in Zimbabwe met een, uh, een, een lokale organisatie... en die volgt uh, zeg maar van dag tot dag de ontwikkelingen. Nou, we hebben net in het nieuws gehoord dat ze allebei gestemd hebben. De hoofdkandidaten. Uh, ja, nou, dat is al goed. Dat is al goed. En nou kijken of er zoveel mogelijk Zimbabweanen hun, uh, hun stem gaan uitbrengen vandaag. Ja. Eerst even over uw organisatie. Wat doet die precies? Het NIMD, het, het Nederlands Instituut voor Meer Partijdemocratie, uh, uh, probeert democratie te versterken in, in ontwikkelingslanden, in opkomende of broze democratieën, zoals u al zei, uh, door te werken met politieke partijen. En dat wordt gefinancierd door het ministerie? Het ministerie van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking. Ja. Met name, we hebben ook wel wat financiering uit uh, andere landen. En ik begrijp dat het initiatief vanuit de Nederlandse politiek komt. Ja, we zijn in 2000 opgericht door zeven Nederlandse politieke partijen. En uh, ja goed, we hebben daarna dus een secretariaat, en organisatie opgezet om dit werk te doen. We werken ook in uh, meer dan twintig landen over de hele wereld, meer dan 150 politieke partijen. We werken in Afrika, maar ook in Latijns-Amerika, Azië, Caucasus. Ja. Terwijl die partijen vaak zelf ook nog wel allerlei contacten hebben, toch? Met, met geestverwanten daar? Ja, verschillende politieke partijen hebben inderdaad uh, met, met geestverwante partijen ook wel, ook wel contacten. Dus via de, de Internationale uh, Socialistische Organisatie of uh, via de Internationale Liberale Organisatie. Um, dus ja, dat, dat klopt. Maar dit is meer omdat Nederland vindt dat, ja, dat je op deze manier wat kan bijdragen in, in dit soort. ...broze democratie, zoals dat ons mooi heet. Ja, en in, in het geval van ons gaat het... Er op ...een van de, van, de, van de unieke dingen aan onze organisatie... ...is dat wij zijn opgericht door meerdere politieke partijen. En dat biedt ons eigenlijk uh, enerzijds expertise... Uh, ...over hoe politieke partijen functioneren... ...en wat daar allemaal zo bij komt kijken... ...en hoe je dat zou kunnen verbeteren. En tegelijkertijd biedt het ons ook een, een ingang, een legitimiteit... ...om met de verschillende politieke partijen tegelijkertijd te werken. In dit soort broze democratieën zie je heel vaak dat er een enorm wantrouwen is tussen de politieke partijen... dat er enorme polarisatie is... en dat naast de misschien wel gezonde competitie tussen politieke partijen... er eigenlijk weinig ruimte is voor ook enige samenwerking... enige uh, uh, uh, dialoog of ja. gesprek over een gedeelde visie... over waar een land naartoe moet. Ja. Uh, dat wordt geprobeerd te bewerkstelligen. Laten we even naar de situatie in Zimbabwe dan gaan. Zitten die leiders daarop te wachten... dat daar ineens uh, mensen vanuit Nederland komen en zeggen... van nou, kunnen we een beetje helpen... Nou ja, eigenlijk het simpele antwoord daarop zou zijn... anders zouden wij daar niet zijn. Ik dacht, wij hebben geen enkele manier om ons daar op te dringen. Uh, over het algemeen komt het in dit, dit soort situaties toch zo... dat uh, de lokale partijen die voelen een behoefte... om uh, uh, ook met elkaar in gesprek te gaan... Dat is vaak heel erg op de achtergrond. Dat speelt zich niet zo op de voorgrond plaats. En dan wordt er gekeken of er organisaties zijn die daarbij kunnen helpen. Onze, de organisatie met wie wij samenwerken in Zimbabwe... heeft een positie verworven over de afgelopen jaren... dat ze goede relaties hebben met zowel de partijen van Tsangirai... als de partijen van Mugabe en de andere politieke partijen. En wij zijn een partner van hen... en we kunnen dus onze expertise op die manier dan inbrengen. Ja, maar ook de partij van Mugabe zei... Uh, nou, willen we eens even praten? Ja, ze zijn natuurlijk wel uh, enigszins achterdochtig. Hè. Met name deze partij is zeer wantrouwend... over enige vorm van westerse inmenging... als je ook de de, de, de, de, de opmerkingen van Mugabe over bijvoorbeeld Engeland en de EU... regelmatig hoort, dan, dan, dan is dat heel duidelijk. Maar we hebben inderdaad ontmoetingen met hen gehad... en we kunnen ook een track record laten zien. We hebben echt ervaring op dit gebied... het werken met zowel regerings- als oppositiepartijen... in landen waar zij zich ook heel nauw verwant mee voelen. En dat, ja, dat is een trekrekend wat voor ons pleit als een, een onpartijdige organisatie. Ja. Um, ik vraag het ook een beetje omdat uh, we weten we nog allemaal bij de vorige verkiezingen uh, met het Zwangirai, die op een gegeven moment zelfs de Nederlandse ambassade geloof ik moest invluchten. Ik kan me zo voorstellen dat Mugabe zegt van ja, met die Nederlanders wil ik niks meer te maken hebben of, of werkt dat niet zo? Um, nou, dat heeft, uh, dat heeft toch niet zo gewerkt, inderdaad. Nee. Ja, in de gesprekken die wij hebben gehad met zijn partij, uh, wordt daar wordt wel gerefereerd aan, aan banden met. Uh, of aan Nederland en aan uh, het standpunt van de Nederlandse regering. bijvoorbeeld. Maar goed, wij zijn ook geen regeringsorganisatie. Wij zijn een onafhankelijke organisatie. Dat, dat dus kunnen dus zij ook wel zo zien. Ja. ja. ja. Maar was er eigenlijk een reden voor dat zwangerij toen nou, juist naar Nederland toe liep? Uh, ja, goed, dat zouden we eigenlijk aan het zwangerij moeten vragen natuurlijk. Dat, uh, daarop speculeren is lastig. Maar goed, de... de het zou denk ik erg slecht zijn geweest voor zijn reputatie... als hij bijvoorbeeld naar de Engelse ambassade was gelopen. Hij werd altijd al door Mugabe afgeschilderd als een puppet of the West. Hè. En, mm -hmm. en, uh, dus hij heeft denk ik gezocht naar, naar een ambassade... die enerzijds heel actief zich inzet voor mensenrechten... en tegelijkertijd niet uh, een van de grotere machtsblokken... zoals Amerika of, uh, of uh, Engeland is. Ja, ja, dus dan was Nederland relatief veilig, zullen we maar zeggen. Ja. Daar kon hij mee uh, wegkomen. Uh, goed, dat, dat was toen, nu, uh, nu de verkiezingen van vandaag. Waar? Waar hebben jullie de partijen daar nu mee geholpen? Hoe gaat zoiets? Nou, de afgelopen, na die, die misgelopen verkiezingen in 2008 is er, is er best veel gebeurd. Hè, de, de uitslag van die verkiezingen werd eigenlijk ook niet geaccepteerd door de regio. Er is een soort uh, overeenkomst uiteindelijk gesloten... tussen de drie partijen die in het parlement zaten. En er gedwongen eigenlijk om samen te Gedwongen om een regering van Nationale Eenheid uh, uh, te, te, te vormen. En die kregen ook een soort agenda mee... waarin ze een heel aantal hervormingen moesten doorvoeren... om ervoor te zorgen dat de verkiezingen... Uh, de volgende verkiezingen, die dus vandaag dus plaatsvinden. Deze, onder een totaal andere en uh, omstandigheden zouden plaatsvinden en mogen en, en, en eerlijk en, en vrij zouden kunnen plaatsvinden. Uh, dus ze hebben zich bezighouden met het schrijven van de nieuwe grondwet... en een heel aantal andere hervormingen moeten doorvoeren. Ze hebben ook geprobeerd de economie te stabiliseren. Nou, wat hebben wij gedaan uh, over die... Uh, en die samenwerking die bood ons eigenlijk de mogelijkheid... om intensiever met die drie partijen uh, contacten aan te knopen. En de partijen zelf gaven ook aan dat ze interesse hadden... om naast uh, de onderhandelingen over de grondwet en, en, en een aantal van die andere zaken... om wat meer met elkaar in gesprek te gaan en te zien hoe ze konden samenwerken. Een van de onderwerpen waar zij elkaar op hebben kunnen vinden... is een oproep uh, tegen politiek geweld. Al in 2011 hebben de drie partijleiders... dus dat is Mugabe Tsangirai en uh, Welsman Ube... hebben een, een gezamenlijke nationale oproep gedaan... om af te zien van politiek geweld. Dat is een heel symbolische bijeenkomst geweest. Uh, maar dat heeft toch een opmaat gezet voor een een verkiezingsproces zoals dat nu verloopt... Uh, waar relatief weinig dus, politieke... Dus je mag uitgeven. elkaar met politieke argumenten... om de oren slaan, maar uh, geen haat zaaien. Dat, dat stond, want dus een soort gedragscode is afgesproken. Ja, ze hebben uiteindelijk... Uh, de partijen hebben een gedragscode af, afgesproken. En uh, wij hebben ook de partijen geholpen... om deze gedragscode op provinciaal niveau... en op lager niveau verder bekend te stellen... onder hun leden en provinciaal leiderschap. Ja. Hoe vaak bent u daar zelf eigenlijk? Ik reis... Nou, twee tot vier keer per jaar eh, naar de programmalanden waarvoor ik eh, eh, verantwoordelijk ben. Dus nou ja, goed, ik ben sinds 2010 actief in Zimbabwe. Dus het is slecht dat ik er tussen de zes en tien keer geweest ben. Ja, ja. ja. En, en dan wordt u wel met de armen ontvangen daar? Ja, worden we worden ja. wel goed ontvangen. Ja, ja. Ja. Ja. En, en, en, dan, dus, en u hebt ook het gevoel dat dat werk wat u daar doet, dat dat, dat, dat tot iets leidt. Bijvoorbeeld zo'n gedragscode uiteindelijk. Ja, kijk het zijn allemaal, het uh, de democratische transitieproces in Zimbabwe is een, is, een, is een zeer langdurig proces. Al in de jaren negentig waren er alle mogelijke uh, uh, uh, processen aan de gang. En de afgelopen tien jaar is het gewoon heel moeizaam geweest. Dus ik heb geen illusie dat we uh, met een quick fix, een snelle oplossing uh, in Zimbabwe, erg vooruit kunnen helpen. Maar met kleine stapjes kun je de verhoudingen normaliseren. En ook de openingen die we hebben gevonden de afgelopen jaren om dialoog te hebben tussen de drie politieke partijen, bieden denk ik ook straks na de verkiezingen een, een, een belangrijke ingang. Zowel als het. Wat beter gaat als de uitslag geaccepteerd wordt, als de verkiezingen goed gelopen. En biedt dat een ingang om met elkaar uh, te overleggen. Maar ook misschien ook als het wat slechter gaat. Nou, want kijk, zo'n gedragscode op papier. Is, is, papier is gewillig. Hè? Dat ligt daar en nou, iedereen kijkt ernaar, maar nu moet het ook in de praktijk worden gebracht. Ja, nou ja, goed, in ieder geval wat we kunnen zien uit de rapporten van de van de, uh, de verkiezingswaarnemingsmissies die er zijn... van onder andere de Afrikaanse Unie. Uh, uh, daarin wordt, uh, worden de partijen eigenlijk gecomplimenteerd... op het gebied van uh, dat er dat een relatief geweldloze uh, verkiezingsaanloop is geweest. Dus tot nu toe mm -hmm. is het, uh, ziet het ziet dat er in dat vlak goed uit. Dus, dus je kan zorgen in... over een aantal andere delen van het proces. Ja, want... Ja. Nou ja, bijvoorbeeld, er zijn de afgelopen periode veel zorgen gezien... rondom het verkiezingsregister, zoals het dan heet. Uh, de, de, de lijst van kiezers, van mensen die mogen stemmen. Uh, het lijkt dat, dat veel jongeren zich niet hebben kunnen registreren... om de een of andere reden. En tegelijkertijd staan er ook mogelijk nog veel mensen op... die bijvoorbeeld zijn overleden. Nou, als er onduidelijkheid is over de de Kwaliteit van zo'n kiezersregister, dan, uh, ja, dan roept dat allemaal associaties op met mogelijkheden voor manipulatie en ja. andere zaken. En dan kan degene, dat als is... bekend is, kan degene daar altijd naar wijzen: van ja, maar het is misschien toch niet helemaal goed gegaan. Ja, ja, ja, ja. ja. Um, uh, Mugabe heeft begrijp ik gezegd: uh, ik ben er zeker van dat mensen vrij en eerlijk zullen stemmen. Er wordt op niemand druk uitgeoefend. Nou, dat, dat staat ook in dat, uh, in dat protocol natuurlijk. Ja. Maar denkt u dat ook? Nou, ik laat ik de situatie in Zimbabwe zeker niet idealiseren. Ik denk dat ze nog ver weg zijn van een, van een samenleving... Waar, uh, waarin, uh, waarin alles geheel op die manier zou gaan. He, de, de herinnering aan 2008 is ook nog heel vers. He, zelfs als er nu maar een zeer beperkte mate van intimidatie en geweld heeft plaatsgevonden... Uh, weten de mensen natuurlijk nog heel goed wat er toen gebeurd is. En ik hoorde vanochtend ook een reportage op de radio... van mensen die zeiden van ja, uh, wij dragen ook maar liever... gewoon een ZANU-PF-t-shirt, uh, ja. gewoon om ons te beschermen in ja, deze wijze. Dat is de partij van Moek hebben. Ja. ja, Ja. Hoe gaat u het volgen verder vandaag? Uh, nou ja, de, de social media zijn een belangrijke bron. Uh, Twitter, uh, Facebook, uh, uh, daar, daar komen veel dingen op voorbij. Uh, ik bel natuurlijk met uh, de verschillende bekenden in Zimbabwe. En zo gaan we kijken hoe het gaat. En de uitslag moeten we geloof ik nog een tijdje op wachten. Uh, uiterlijk maandag. Maar Kijk ik uit. verwacht tussendoor al uh, wel wat, uh, wat tussentijdsresultaten. Nou, we blijven dat meevolgen natuurlijk. Egbert Post is programmamanager dus voor Malawi, Burundi en Zimbabwe. En we spraken met hem naar aanleiding van de verkiezingen daar. En werkt voor het NIMD. Hartelijk dank.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 Deze week volgen de wegwerkzaamheden op de A16 bij Breda... terwijl de wegwerkers de brug opknappen... rijden een paar meter verderop de auto's en de vrachtwagens gewoon door. De weginspecteur van Rijkswaterstaat houdt in de gaten of dat allemaal wel veilig is. En verslaggever Niels de Jager reed een dagje met hem mee. Wat mij net opviel trouwens... als je de samenvoeging hebt van de A59 richting het werkzak. Ja. Dan heb je op een gegeven moment de portaal staan met 90. Ja. En daar net voor staan worden 130. Uh. Oh, die zijn niet afgeplakt? Die zijn niet afgeplakt, nee. Neem jij dat mee? Ja, ik neem dat wel even mee. Dan had uh, ik even kijken wat de contactpersoon is. In de auto met weginspecteur André Fun van Rijkswaterstaat. Zo'n opvallend gele wagen met een zwijlicht, uh, geel zwaailicht uh, erop. U bent weginspecteur. Wat, wat doet een weginspecteur? Een weginspecteur is uh, veelzijdig iets. Uh, hij monitort het verkeer, incidentmanagement. Dus bij ongevallen komt hij ter plaatse om uh, samen met de politie de, de zaak af te handelen. Eventueel de hulpdiensten te beveiligen. Dat klinkt alsof u heel veel op de weg bent? Wij zijn heel veel op de weg. Wij worden geacht gewoon, uh, eigenlijk uh, ja, zoveel mogelijk, zeker in de spitstijden, uh, op de weg te zijn. Heeft u enige idee hoeveel kilometers u nou rijdt uh, per jaar? Uh, ja, zo'n 70.000 80 à 80.000, denk ik, schat ik. Er wordt hier op uh, dit stuk van de A16 tussen knooppunt ik ken de naam van de verkeersinformatie... en uh, Breda-Noord aan de weg gewerkt, terwijl ook het verkeer erlangs blijft rijden. Uh, hoe gevaarlijk is die combinatie? Op, op zich in principe, we proberen we het gevaar tot minimum te beperken. Maar je, je blijft afhankelijk van, van de weggebruiker. Uh, snap de weggebruiker de afzetting. Hier, slinger ja. in de weg, ja. nu even heel smal... En hier links zijn ze aan het werk. Ja, klopt. dan gaan wij zo meteen even net voorbij de bergen die hier staat. gaan wij de afzetting even in. Ja, lopen wij. even. Nou, ik zie achter ons wel iemand uh, aankomen lopen. Ja. Van het bouwbedrijf. We gaan eens kijken. Maar die loopt ook weer weg. Toch een beetje bang voor uh, de heren van Rijkswaterstaat? Nou, dat denk ik niet hoor, dat denk ik niet. Je hebt rondgekeken op de werkplek. Hoe ziet het eruit? Ja, netjes. En wat als hier nou iets, ja, als u iets ziet wat niet door de beugel kan, wat onveilig is, ja, dat... wat, wat kunt u dan doen? De, de werknemer aanspreken. En eventueel als uitvoerder is, of naar de uitvoerder is de uitvoerder niet, dan spreken we de werknemer rechtstreeks aan. En, en wie is uiteindelijk de baas? De Rijkswaterstaat denk ik, hè? Dat zijn wij. Dus als u iets dus zegt, het vol, dan ja, moeten ze het doen. Ze moeten volgens de veiligheidsregels werken. Dus vragen wat de wegwerkers zelf, ja toch de ervaringsdeskundigen, merken van dat gevaar. Ja, een ongeluk kan overal gebeuren, niet dan? Toch? Ja, want uh, als een vrachtwagen verkeerd stuurt. Ja, ja, dat kan overal. Ik heb hier nog weinig meegemaakt. Het enige wat je hier af en toe meemaakt is schelden onderweg en zo. Ja, nou, we laten je heen doen. Oké, okay, wat zeggen ze dan? Homo, klootzakken, van alles. Uh, waar komt dat vandaan, die boosheid? Nou, ik denk dat ze niet door kunnen rijden dan. Eigenlijk bent u hier aan het werk om die weg wat mooier te maken. Ja, precies, maar ja, daar hebben jullie niet in gehad. Een bedankje kan er niet vanaf. Nou, ja, maar nou, dat hoeft ook niet. Dat bedankje krijg ik eens in de maand uh, van mijn baas. <laughs> Terug in de auto bij weginspecteur André Fun van Rijkswaterstaat. Nou heeft vakbond FVV Bouw onderzoek gedaan naar de veiligheid bij wegwerkzaamheden. En blijkt dat bijna de helft van de wegwerkers minstens één keer per jaar... Ja, zegt te vrezen voor zijn leven. Zo'n gevaarlijke situatie dat ze echt bang zijn van... nou, dit, dit had wel eens echt slecht kunnen aflopen. Dat is best een uh, fors aantal. Ja, ik ben van die aantallen niet zo op de hoogte, maar dat ja... Je moet als wegwerker sowieso blijven letten. Je blijft afhankelijk van de weggebruiker. Je van de weggebruiker. Ja. En, en hoe gedraagt die weggebruiker zich? Over het algemeen gebruik de, met, met, met dit soort afzettingen... dan uh, moet ik zeggen tot nu toe. Ik heb, ik heb vorige week even uh, een tijdje staan kijken ook, naar het verkeer. En dan gedraagt het verkeer zich heel goed. Netjes aan de snelheid houden? Netjes aan de snelheid houden. Ja, is uitzonderingen dagen laten maar die hou je toch. Maar voor de rest moet ik zeggen dat het gaat allemaal uh, ja, netjes Morgen weer vanaf de A16 daar bij Breda. Zometeen stand.nl De stelling, programma's die overmatig alcoholgebruik verheerlijken... moeten van de buis. Dit is Radio 1. Nu het NOS Journaal. Hier is Renata Evers. Voor het eerst in ruim twee jaar daalt het aantal werklozen in de eurozone. Er waren in juni 24.000 werklozen minder dan een maand daarvoor. Sinds het voorjaar van 2011 liep de werkloosheid in de eurolanden op. En analisten zeggen dat de daling van nu een teken is dat de economische crisis over zijn hoogtepunt heen is. Werk.nl, de website van uitkeringsinstantie UWV, is nog steeds niet goed bereikbaar. De storing van de afgelopen dagen is voorbij, maar de site laat nog vaak langzaam en zoekopdrachten kunnen mislukken. Wanneer alles weer goed werkt is onduidelijk. Een vrouw uit Zoetermeer die was opgepakt omdat ze jongeren wilde overhalen in Syrië te gaan vechten, komt vrij. Ze blijft wel verdachte. Volgens het OM maakt ze deel uit van een groep radicale moslims. De politie kwam de vrouw op het spoor toen ouders van kinderen hadden geklaagd dat ze aan het recruteren was. En het geweld tegen burgers in Afghanistan neemt toe. Volgens cijfers van de VN zijn er dit jaar al 1300 burgers gedood bij gevechten. En dat is 14% meer dan de eerste helft van vorig jaar. Volgens de cijfers worden vooral steeds meer vrouwen en kinderen slachtoffer van oorlogsgeweld. En tot zover het nieuws van dit moment. AWB nou, verkeersinformatie Johnson Hoka. Met files op de A2, luik richting Maastricht. Daar staat er een ongeluk tussen Gronsveld en knooppunt Europaplein drie kilometer. En op de A4 naar Den Haag staat bij Zoeterwoude Rijndijk ook drie kilometer een ongeluk. Daar zijn inmiddels alle rijstroken weer open. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl van, Jürgen van den Berg. De alcoholbranche is tv-programma's waarin veel drank wordt gebruikt. beu. De stichting verantwoordelijk Alcoholgebruik roept RTL daarom op... om te stoppen met programma's zoals O.O. Gerso. Volgens de stichting worden jongeren bij deze RTL-serie geconfronteerd... met beelden waaruit blijkt dat zuipen de norm is. In de Real Life Soap kijkt een groep Hagenezen dagelijks te diep in het glaasje... en soms veel te diep. Barbie wordt uitvoerig gecheckt. Ik nee, denk dat er gewoon te veel opgezet. <laughs> ja, die heeft gewoon... Uh... Te diepe ja, gekeken. De officiële diagnose van de Griekse dokter luidt, let op, te veel gedronken. Ja, dit was uit O.O. dat kennen we dus al, maar intussen zijn er alweer opnames voor een uh, nieuwe serie. Lijkend op O.O. Gerso, dat uh, heet dan Het Wilde Oosten, speelt zich af in de Achterhoek. En uh, dat is ook een beetje de aanleiding voor uh, alle commotie nu. Is de oproep aan RTL terecht en moeten zenders verantwoordelijkheid nemen door dit soort gedrag niet te promoten? in hun programma's dus, of is het betuttelend... en zijn de uitzendingen gewoon een weergave van een gedeelte... van de jongerencultuur van dit moment? Ik praat erover met media-ethicus Huub Evers. Meneer Evers, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin altijd van standpunt daar mag jullie hem ja of nee op zeggen. Daar komen ze. De invloed van televisie op gedrag wordt onderschat. Ja. Door te kijken naar O.O. gaan kijkers meer alcohol drinken. Nee. Commerciële tv-zenders hebben wel degelijk een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ja. Dan de stelling, en ik roep iedereen op om daarop te reageren. Programma's die overmatig alcoholgebruik verheerlijken moeten van de buis. Bent u het eens of eens met die stelling? sms tot naar 7070, 70, kost 50 cent. 0800-1101 is een gratis telefoonnummer. Dus 0800-1101. We hebben een website, www.stamp.nl. En u kunt ook twitteren, eens of oneens. Doe het dan met hekje, standpunt. Meneer Evers, wat vindt u van die stelling, eens of oneens? Daar ben ik het mee eens. Dus die programma's moeten van de buis? Ja. En waarom? Omdat uh, al, uh, overmatig alcoholgebruik verheerlijken sowieso een uh, verkeerde zaak is. En omdat uh, um, omroepen, productiebedrijven en omroepen... een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben, dat zeggen ze altijd zelf. En dit is een hele duidelijke manier waarop ze dat waar kunnen maken. Ook commerciële bedrijven hebben dat, vindt u? Jazeker. Dat zeggen ze ook zelf. En dus moeten ze zich daaraan houden? Ja. ja. Zou de overheid nog moeten ingrijpen zelfs? Dat denk ik niet... Ik denk dat je in eerste instantie beroep moet doen... Op de, op de zelfregulerende mogelijkheden binnen de omroep. Een klemmend beroep moet doen op de omroepen zelf... om um, ja, daar duidelijk op te letten bij het maken en uitbesteden van programma's. En stel dat dat niet mocht helpen, dan zou de overheid... maar dan heb je het echt over het allerlaatste middel, zeg maar. Dan zou de overheid kunnen overwegen om zelf druk uit te oefenen en uiteindelijk in te grijpen. Maar da, da, ik zie da, da dat er niet u, van komen. Ja, maar daar zou je dus wel voor zijn? Nee, daar zou ik niet voor zijn. Nee, uiteindelijk bedoel ik. Dus stel, uh, dit, dit, wordt, dit verzoek ligt nu bij RTL 5, want die zendt dat programma uit. Uh, dus dat is nu gedaan door die alcoholbranche. En, uh, nou, u voegt zich daar nu bij en er zijn er wat meer mensen die hebben dat over gezegd. Uh, misschien nog wat politici, maar uiteindelijk als RTL 5 zegt... ja, we gaan het gewoon uitzenden, dan... Ja, dan, denk, dan verwacht ik toch meer nog van de druk van het publiek via, via Twitter, Facebook en zo. Druk van adverteerders misschien. En helemaal aan het eind van de rit als allerlaatste middel, wanneer niets anders helpt dan druk vanuit de overheid. Maar niet eerder. Nee, want het valt me wel op dat politici vaak wel van alles vinden. Maar als het dan op dit soort dingen aankomt, dan zeggen ze ja, we willen ons ook weer niet met de inhoud van programma's gaan bemoeien. Nee, maar dat is ook heel terecht. Wanneer uh, politici zeggen dat ze niet in de vrijheid van, van, van producenten en, en omroepmaatschappijen en media in het algemeen willen ingrijpen en dat ze de, de, de zelfregulering alle kansen willen geven, dan vind ik dat heel terecht. Ja. Er zullen ook mensen zeggen, ja, die overheid die, die zal nog wel tien keer nadenken, want die, die verdienen daar natuurlijk ook een hoop geld aan, aan, aan, dat alcohol, aan die alcoholconsumptie. Jawel, maar dan is het maar de vraag of door um, hier uh, zelfregulering te overwegen... of te vinden dat dat niet lukt... of dat invloed heeft op de totale alcoholconsumptie... en dus op de inkomsten van de overheid. Ja, dat weet ik niet. Via de accijnsen natuurlijk. Hè. Iemand op onze site zegt... Um, ik vind het de beste waarschuwing... Uh, anti-alcoholcampagne eigenlijk, die er is, dat OO Gerzo. Um, die meneer zegt, als ik het zie, dan kan ik alleen maar denken... ik drink nooit meer te veel. Ja, zo kun je er ook naar kijken. Maar ik denk dat uh, toch op jongeren die deze uitzendingen zien een andere werking heeft. Namelijk de werking dat uh, alcoholgebruik en je klemzuipen en zo, dat dat eigenlijk gewone dingen zijn die bij het jong zijn en die bij het uitgaan horen. Ik denk dat die werking groter is. L liggen daar ook cijfers aan uh, de grondslag dat, dat, dat u dit kunt zeggen? Nee, dat weet ik niet. Nee. Ik, ik ken geen cijfers in dit opzicht. Nee. Want ik vond het, we hebben het hier net ook besproken in ons mediaforum... dat is een uur geleden. Uh, daar zat de hoofdredacteur van Nieuw Revue, Erik Nomen, en die zegt ook van ja, als je dit laat zien... dan is het juist afschrikwekkend. Als je daar iemand in zijn eigen kot ziet liggen... dan nodigt dat nou niet uit om, uh, om lekker eens aan de zuip te gaan. Nee, dat is waar. Maar wanneer je... Uh, programma's maakt waarin fors uh, aan de alcohol gaan... eigenlijk tot de normale dingen van het leven behoort... dan denk ik dat dat eerder een aanmoedigende... dan een afremmende werking heeft. Want hij kwam nog met een ander voorbeeld. In Amerika was er zo'n programma over tienermoeders... Hè, en, en de problemen waar zij tegenaan lopen. Dat werd op MTV uitgezonden, dus daar bereik je dan veel jongeren mee. En het blijkt dan toch dat in die groep... het aantal tienerzwangerschappen bijvoorbeeld is teruggelopen. En dat, dat wordt echt gerelateerd aan dat programma. Ja, maar dan, dan, heb je het niet over, uh, dan heb je het over hele ingrijpende dingen... en niet over gewoon uitgaan en, en, en fors aan de alcohol gaan en dat soort zaken. Ik denk dat dat toch twee verschillende dingen zijn... die ook twee verschillende uh, maten kennen, zeg maar. Ja, nee, maar ik bedoel, meer dus door het te laten zien... kun je juist ook een afschrikkende werking uh, te Jawel, dat kan ook, dat kan ook. Maar je, je laat ook zien dat alcoholgebruik, uh, fors alcoholgebruik... tot de normale uitgaanscultuur van jongeren hoort. En, en dat is een verkeerd signaal, zegt u. Ja. Ja, duidelijk. Uh, want ja, de, de vraag is natuurlijk wel, waar houdt het dan op? Hè? Er zijn genoeg uh, prachtige documentaires natuurlijk over alcoholgebruik of over drugsgebruik. En dat, dat, ja, dat willen we toch ook zien om, om in die wereld... Om, om daar eens een keer achter de schermen te kunnen kijken. Jawel, dat klopt. Maar ik denk dat er groot verschil. Kijk, een, een actualiteitenrubriek kan bijvoorbeeld ook aandacht besteden aan het gebruik van Nederlandse jongeren in buitenlandse badplaatsen... en de overlast die ze veroorzaken en de discussies daarover, et cetera, et cetera. Dus dat media daar aandacht aan besteden, dat vind ik volkomen logisch. Maar daar eh, programma's over maken waarin alcoholgebruik, misbruik eh, verheerlijkt wordt... dat is toch een ander verhaal, denk nou, ik. Want de makers zeggen, we doen eigenlijk alleen maar verslag van wat er nu eigenlijk al gebeurt. Ja, dat zeggen makers vaak. Wij, uh, wij, wij, wij staan aan de kant en we nemen waar en we zenden uit. En je moet ons verder niets kwalijk nemen. Ja. Dat vind ik een houding die eigenlijk een programmamaker niet zou moeten passen. Want dat zegt ook iemand op onze site, een van onze luisteraars. Het documenteren van gedrag is niet hetzelfde als het verheerlijken of het promoten van dat gedrag. Nee, precies. Dat is zo. En wat vindt u dat in dit geval gebeurt? Ik vind dat hier meer sprake is van het verheerlijken van gedrag... en van het laten zien dat dit eigenlijk normaal gedrag is dan van het aan de kaak stellen, zoals een actualiteitenrubriek dat zou doen... of een documentaire dat zou doen. Iemand zegt ook nog hier, ja, makkelijke maatregelprogramma's verbieden... eventueel uh, blijven de ouders buitenschot. Is het niet gewoon de verantwoordelijkheid van uh, ouders... dat hun kinderen niet naar dit soort programma's kijken... laat staan, dit soort gedrag erop nahouden? Ja, dat is zeker. Het is natuurlijk een verantwoordelijkheid van ouders... om met hun kinderen te praten over, uh, over uitgaan, over alcohol... en alles wat er met... Ja, met het opgroeien van jongeren uh, te maken heeft, uiteraard. Maar ook televisiemakers hebben een bepaalde verantwoordelijkheid. En zoals televisiemakers die niet op ouders moeten afschuiven... moeten ouders dat ook niet op de televisiemakers doen. Die ligt nee. aan beide kanten. Nee. We, we hebben natuurlijk nog uh, afgelopen weekend gehad... dat Hans Teeuwe in beeld een sigaret opstak. Hè? Uh, nou, daar, daar krijgt de VPRO geloof ik een boete voor nu. Het is ja. nog niet eens zo lang geleden... dat er in tv-programma's natuurlijk gewoon werd gerookt... Uh, ja, die beelden zien we nog wel eens terug in die oude filmpjes dan. Dan zie je zelfs een sportverslaggever, een, een sporter interviewen met een, met een grote pijp in de hand. Dat kan je toch bijna niet meer voorstellen. Zou dat ook met alcohol moeten, vindt u? Dat zou ook met alcohol. Dat zou ik me best kunnen voorstellen, ja. De, de, de maatschappelijke bewustwording over de schadelijkheid van roken is denk ik uh, intensiever en is ook eerder gestart in de samenleving dan dat met alcohol. Met excessief gebruik van alcohol het geval is. Dus dan zou bijvoorbeeld Marts Meet in zijn avondetap... ook geen glaasje wijn meer op tafel mogen zetten? Ik denk dat een, een, een, uh, uh, uh, uh, gewoon op een normale uh, gezelligheidsmanier... gebruiken van een glaasje wijn bij een debat... Toch iets anders is dan uh, demonstratief uh, aan de drank gaan. En, ja. en of, of het sigaret opsteken in een uitzending. daar waar dat maatschappelijk uh, niet meer tot het, tot het normale gedrag behoort. Ja. En, en programma's als uh, Spuit en Slikken bijvoorbeeld van BNN. Hè, daar, daar gaat het niet alleen over drank. maar ook over drugs. En er wordt ook wel uh, geëxperimenteerd, wat, wat we ook wel zien. Maar uh, ja, dat wordt ook verkocht. als... Uh, het, is, het is ook een voorlichtingsprogramma, eigenlijk aan de ene kant. Ja, maar dat, dan, uh, daar heb je te maken met een programma waarin um, het gebruiken van, van drugs als een maatschappelijke kwestie wordt behandeld, uh, die, die een voorlichtende functie heeft, die een waarschuwende functie heeft, terwijl je dat van dit programma uh, toch niet kunt zeggen. Ja, ja. Um, er is natuurlijk veel gereageerd. Hè? De, de Stichting Verantwoordelijk Alcoholgebruik deed vanmorgen een oproep aan RTL om uh, niet uit te zenden. Die stichting is opgericht door de alcoholbranche. Ja. Uh, ja, en die adverteren natuurlijk net zo goed om hun producten aan de man te brengen. Dus veel mensen zeggen ja, dat is toch een beetje een hypocriete oproep. Ja, dat, is, dat kan ik me voorstellen dat mensen dat zeggen. Hoewel de manier waarop uh, de, de, uh, de alcoholmakende uh, bedrijven. Nu omgaan met, uh, met adverteren en ook met de overweging om advertenties rondom dit soort uitzendingen terug te trekken, laat zien dat een maatschappelijke verantwoordelijkheid ook aan die kant ligt. Want die alcoholreclames, ja, daar, daar, dat is ook altijd een, een wereld van snelheid en een hoop, uh, hè, dat, daar, wil je, dat, daar krijg je het idee van daar wil ik wel bij horen. Jawel, maar dat is, niet, dat is niet een reclame waarin alcoholgebruik en vooral excessief alcoholgebruik, dus, dus overmatig alcoholgebruik, uh, verheerlijkt wordt. En waarin men laat zien dat dat eigenlijk tot het normale patroon van vooral van jongeren behoort. Mm. Wel, tot het, het, wel tot het patroon van, van, ja, van de hele samenleving, zeg maar. Dat wel. Ja. We, we hebben even gebeld met marketing-expert Rob Benjemins. Uh, die zegt, uh, ja, de alcoholbranche kan eigenlijk niks anders doen dan deze oproep. Als een grens wordt overschreden in programma's als OOL zo komt dat effect als een soort boemerang terug. en keert de publieke opinie zich tegen alcoholgebruik. Um, denkt u ook dat dat de overwegingen dan zijn bij de alcoholbranche? Ja, dan zou je de alcoholbranche in feite betichten... Van, van, van, dat, dat ze in feite op hun eigen voordeel uit zijn en dat ze... Uh, maatschappelijke verantwoordelijkheid... in feite gebruiken als een soort dekmantel... om commerciële motieven te verhullen. Zover wil ik niet gaan in ieder geval nog. Nee. En Wim van Dalen van de Stichting Alcoholpreventie... stap, die uh, zei uh, ons deze morgen dat hij achter de oproep staat... maar absoluut niet achter de motieven van die uh, stiva. Stichting Verantwoord Alcoholgebruik is opgericht... door de drankindustrie, zegt hij... en vertegenwoordigt dus ook hoe dan ook die belangen. Nou ja, de drankindustrie heeft natuurlijk ook belangen... ook commerciële belangen... Maar uh, zegt ook heel duidelijk een maatschappelijke verantwoordelijkheid te hebben... en oog te hebben voor maatschappelijke belangen. Nou, dat maken ze op bepaalde manieren waar. En daar zit natuurlijk altijd het gevaar in... dat je door de publieke opinie uh, beticht wordt van hypocrisie. Ja. Maar ik denk dat ze niets anders kunnen doen in dit geval... dan toch de nadruk... Vestigen op die maatschappelijke belangen en die maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ja. Uh, het is duidelijk waar u staat. We gaan naar onze bellers toe en dan kom ik straks graag bij u terug om de reacties nog even door te nemen. Um, intussen is er al veel gestemd op onze site www.stand.nl. Programma's die overmatig alcoholgebruik verheerlijken moeten van de buis. Uh, even zien, 965 mensen tot nu toe gestemd. 79% eens met de stelling, 21% is het oneens. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Zeg het maar. Ik ben het eens met stemming. U bent het eens? Ja. En waarom? Omdat er zit natuurlijk een knop op je televisie... dus je hoeft niet te kijken. Ik heb in het verleden ook gekeken om daarover mee te kunnen praten. Maar ik vind het... Uh, het is natuurlijk ge uh, gedaan met name voor de kijkcijfers. Maar uh, als dit soort programma's er doen van... jongens, we gaan daarheen en we gaan lekker uit ons dak... en we zuipen ons helemaal klem... Coma, heel vaak, wat je hier gewoon in Nederland ook ziet, dan denk ik, uh, dan zijn er toch een heleboel mensen die denken. Goed, dat is leuk, daar moeten we heen. Dan hebben we lollen, dan hebben we een leuke vakantie. En ik vind dat een heel verkeerd signaal ja. naar jeugd. U bent toch bang dat die daar een voorbeeld aan nemen. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Marco van De. Marco, Hi, ik uh, ben het niet eens met de stelling. En waarom niet? En, uh, nou ja, we hebben dit gezeur ook gehad toen met dat programma van BNN, dat Spuiten en Slikken. Ja. Dat uh, iedereen bang was dat de jeugd massaal aan de heroïne en aan de cocaïne zou gaan. Uh, er is toen besloten om dat programma na tien of elf uur s'avonds uit te zenden. Uh, als mensen die na tien of elf uur s'avonds nog wakker zijn... Uh, neem ik het aan dat het geen hele kleine kinderen meer zijn. En dat die goed in staat zijn om te bepalen wat echt is en wat ja. niet echt is. Maar, maar Oogerso voor het de orde wordt rond half negen uitgezonden. Hè? Dan, dan, dan kijken er natuurlijk heel veel jongeren ook naar. Klopt, maar dan zou je dus kunnen besluiten om dat uh, uh, uitzendtijdstip later te plaatsen. En dan ben je van dat uh, discussiepunt af. En dan zou je zo'n programma gewoon kunnen. Vindt u trouwens dat OOL Gesso, is dat Is dat inderdaad het verheerlijken van alcoholgebruik? Uh, nou ja, ik vind het een heel dom programma met mensen die uh, misbruikt worden door, uh, door de programmamakers. Maar dat is met al die reality soap dingetjes. Ja. Ik geloof niet dat daar heel veel waar van is, van hetgeen wat daar wordt uitgezonden. U denkt ook dat dat juist gebeurt omdat die camera's eromheen staan? Uiteraard, want uh, uh, sluit de camera's draaien, dan is het interessant om uh, net wat interessanter te zijn. Ja, precies, om, om dan juist gekkigheid uit te halen. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, met Hans van goedemiddag. Dan meneer van Riel. Ik, uh, ik ben het volledig eens met de stelling. En, en zoals ik al eerder tegen uw redacteur zei, uh, de overheid geeft een gigantische sloot belastinggeld van u en van mij uit. Om mensen te waarschuwen voor alcoholmisbruik en het reguleren van alcoholgebruik. En dan zouden we aan de andere kant nog een keer gelden uit moeten gaan geven om dit soort excessen die eruit voortvloeien En daar ben ik van overtuigd uh, te voorkomen. Dus ik, ik vind het uh, ja, van de gekken dit soort programma's. En dan ook nog even terugkomend op spuiten en slikken, wat, uh, wat het visitekaartje heeft meegekregen, als zijnde een, een voorlichtingsprogramma. Nou, ik geloof er helemaal niets van. Het is geënt op kijkcijfers, op sensatie en hoe gekker hoe beter. Duidelijk, dank u wel. Stampert en al, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met uh, Martin Hemming. Martin. Uh, ik vind uh, dat uh, alcoholgebruik natuurlijk niet uh, verheerlijk moet worden. Maar ik vind het ophef over dit programma vind ik wel een beetje hypocriet. Want. Want ik zie dat s'avonds om acht uur uh, in uh, programma's, zeer populaire programma's, onder andere zoals De Wereld draait door, al heel gemakkelijk een diertje zeg maar, op tafel staat. In andere uh, praatprogramma's wordt alcohol geschonken. Dan geven we dus als ouders gewoon het verkeerde voorbeeld aan de jeugd. Ja. En die denken van, op zich is het heel normaal, maar zo gauw ze dan onder elkaar zijn, wordt er misbruik van gemaakt. Maar zou, uh... maar zou u dan voor zijn, zoals dat met sigaretten ook is gebeurd, om, de, om dat helemaal te bannen uit tv-programma's? Ja, ik denk dat dat dan beter is. En ook als ouders een goede voorbeeld geven. Dus dan... dat dus dat is ook dat, dat biertje op tafel bij de Wereldaard, Door, het glas wijn op tafel bij Mart Smeets, dat, dat moet dan allemaal weg, vindt u? Nou, ik vind Normaal als ik aan het werk ben, dan mag ik toch ook geen bier drinken. Dan word ik toch ook geacht om nuchter op mijn werk te verschijnen. Ja. En in wezen is een programma is, een, is natuurlijk mijn werkplek. Dan krijg je een beetje dezelfde discussie als met een uh, sigaret in uh, ja. zomergasten. Ja, ja. dus, uh, zo'n programma kun je natuurlijk wel heel goed gebruiken als ouders zijnde. Ik heb uh, drie opgroeiende dochters. En uh, als je zo'n programma ziet, dan kun je wel heel goed aangeven. ja, Je ziet wat er gebeurt. Dit is heel slecht in eerste instantie voor je hersens en voor je latere uh, algemene ontwikkeling. Ja. En vervolgens, je bent ook nog heel kwetsbaar uh, middels uh, misbruik... Uh, zeg maar, door derden, omdat je ja. niet meer goed, goed, maar, maar, meer goed Maar dat zou er dan weer voor pleiten om het juist wel uit te zenden, dus? Ja, ik zeg ook, het, maar het moet niet verheerlijk worden. Nee. Zeg maar. dus op zich mag je het rustiger uitzenden, maar met name ook als een voorlichtende functie... kun je het heel goed gebruiken ja. en dan moet je denk ik als ouders heel sterk op inspringen, zeg hey, maar. Ook. Ik snap wat u bedoelt, dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. En dan Allo? ken je uitzending? Ja, zeg maar... Goedemiddag, Willemsen. Dag meneer Willemsen. Uh, ik ben het voor een deel ben ik het eens met die stelling dat je dit soort rare programma's uh, eigenlijk uh, van de buiten veren. Maar van de andere kant uh, valt het mij op dat uh, de discussie de laatste paar uren op dit moment over deze, deze uitzending een geweldige promotie is natuurlijk voor dit programma. Uh, ik vind dat een, ook een verkeerde, een verkeerde zaak. Uh, want nu gaan er steeds meer mensen kijken want die zeggen van ik wil wel eens weten waar het nu eigenlijk over gaat. Van de andere kant uh, ik herinner mij dat uh, in jaren 25 en misschien wel 30 jaar geleden uh, in de militaire dienst bij de chauffeursopleidingen er een film werd getoond. Uh, Mechanized Dead. Die liet de meest afgrijzelijke verkeersongelukken zien en met name ook uh, de oorzaken daarvan. En daar was ook vaak uh, drank in het, uh, in het spel. Uh, misschien, ik hoorde daar eerder de studio iets zeggen... over voorlichting en dergelijke. Ja. Nou, Ga maar eens weer met, met dit soort programma's aan de gang. Ja, dat is dat toch wel degelijk afschrikkend kan werken. Dank u wel, Stan.nl. Goedemiddag. Goedemiddag, ben ik dat? Ja hoor. Oh, uh, met Liesbeth Hoogduin uit Leidschendam. Ik uh, ken dat hele programma niet en ik zal er ook niet naar kijken. Maar ik zal u vertellen, vlak na de oorlog konden wij pas leren zwemmen. Ik was toen 16 jaar... En heb uh, heerlijk buiten gezwommen in een openluchtzwembad. Ik ben benieuwd Wij hoe we bij OLG zo komen nu. Ja? Uh, hoe noem je dat? Van drank en commercie. Want dat zit erachter, uh, achter, achter die drank. Ja. Nou, dat is mijn mening. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met Charlotte Wolles. Uh, ik ben het dus... Uh... Ik vind het dus niet juist dat dit soort programma's uitgezonden worden. En dan gaat het niet alleen om de misbruik van alcohol, maar ook het alge menig gedrag van die kinderen. Dat is echt buiten proporties. Het is natuurlijk een, een groep jongeren... die toch niet helemaal spoort. Het spijt me heel erg dat ik het moet zeggen. En daar wordt gewoon misbruik van gemaakt. En het extreme, daar wil iedereen... wel eens een keer naar kijken. En ik denk, uh, jongeren met een gezond verstand... zullen zeker niet daardoor beïnvloed worden. Maar toch een hmm. hele gro grote groep... jongeren zullen dit heel oh. interessant vinden Maar goed, de, de makers zeggen ook... Hè, van, van, want de, die verhalen kennen we toch ook. Ze gaan nu dus naar de Achterhoek. Maar daar zijn daar van... Die... Die zuipketen, dat nou ja, doe, en, ja, en die maken zeggen... we doen daar eigenlijk alleen maar verslag van. Dus ja. di dit gebeurt al in de praktijk. Ja, dat begrijp ik wel, maar ik vind het niet educatief. Er, wo er wordt niet serieus mee omgesprongen. Kijk, weet je wat de, wat de vorige spreker zei van de wereld draait door... dat daar een glaasje wijn geschonken wordt? Dat is gewoon sociaal gebruik, een glaasje wijn met een gesprek. Maar kijk, men moet jongeren of hè, adolescenten leren... hoe met alcohol om ja. te gaan. Ja. En niet misbruiken. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, u bent de laatste. Goedemiddag. Ik denk dat ik dat ben. Hi, met ja. anders. Ja, er is al zoveel gezegd, jongen. Maar ik, ik, ik ga toch nog wat proberen te zeggen. Je praat met een ervaringsdeskundige. Zo noem ik me altijd maar. Ik ben zelf alcoholist in rusten. Ik drink al 40 jaar niet meer. Maar uh, heb alle ellende ervan gekend. Ja. Uh, heb zelf ook hulpverlening daarna gegeven aan jeugd. Uh, ken ook het suipen, het, het, het, het misbruiken, de keten, het hele circus. Ik durf te stellen dat het probleem veel groter nog is maatschappelijk. dan dat we met elkaar uh, denken. En, en de vraag is: uh, hoeveel invloed heeft zo'n programma dan op tv, denkt u? Moet absoluut uh, eraf. Toch dat wel? Absoluut. Als je, als je kijkt, voorbeeldfunctie is enorm belangrijk. Het begint al thuis. Ga eens kijken. Wat er met name bij de Aldi en de Lidl, om maar eens wat te noemen, aan goedkope wijn, door ja. ouders in karren wordt geladen. Daar begint ja. het thuis al. Ja. Programma's, eh, dat soort dingen heeft een maatschappelijke verantwoording. Okay. En als we nou niet een hele generatie naar de kloten willen gaan laten gaan aan drank, dan zullen we ja. toch met elkaar hier nog veel serieuzer naar moeten willen kijken. Duidelijk. Dank u wel voor het bellen. We gaan snel terug naar Huub Evers, die heeft meegeluisterd met Media Ethicus. Wat vond u van de reacties, meneer Evers? Nou, er zitten een aantal hele interessante reacties bij. Bijvoorbeeld de reactie dat... Um, alle ophef die nu over dit soort programma ontstaat, in feite promotie is voor dit programma. En ja. dat het de programmamakers wellicht niet zo slecht uitkomt dat er zoveel maatschappelijke deining is nu. Ja. Moet ik moet wel zeggen trouwens dat de OG heeft al een paar afleveringen of, of series gehad hè? Dus mensen kennen denk, in principe dat, dat programma ja. ook wel. Maar goed, oké. Okay, dat, dat nee, een punt. ik bedoel de, de, pro de promotie voor de, voor de nieuwe serie ja. die er nu aan Nee, ik snap het, ik snap het. Dan de discussie over uh, het tweemaal uh, gebruiken van het belastinggeld. Eerst het belastinggeld gebruiken. Om, om maatschappelijk verantwoord met alcohol om te gaan. en daarna belastinggeld gebruiken. voor dit type uitzendingen. zoals een van de bellers zei. Een reactie over uitlokken. met andere woorden. het gedrag in dit soort uh, programma's. gebeurt in feite alleen maar omdat er camera's opstaan. Ja. Dan de reactie met de suggestie om het laat op de avond uit te zenden. Ja. Stel je voor dat je dat niet om half negen... maar om half elf s'avond zou uitzenden. Dat zou misschien een stuk van het probleem doen oplossen... Maar de vraag is of je dan nog de doelgroep bereikt op nu met dit programma gemikt wordt, dus dat, dat denk is, ik niet. Daar zal de uitzendgemachtige dan weer niet zo blij mee zijn misschien. Nee, nee. nee. Uh, ja, duidelijk. Nou, kort, kortom, uh, nou ja, u, u hebt ook uh, uw mening gegeven over die stelling inderdaad. U zegt van, uh, haal het maar toch van de buis. We gaan kijken wat RTL 5 met die uh, aanbevelingen doet. Want er is in ieder geval een discussie over gestart, uh, kunnen we zeggen. En uh, iedereen die er wat over te zeggen heeft, die mengt zich daarin. Zeker ook op onze site. Ik dank u voor het meedoen in Stand.nl. Huub media-ethicus. U kunt blijven reageren dus op uh, de stelling. Die staat op www.stand.nl. Programma's die overmatig alcoholgebruik verheerlijken moeten van de buis. 1064 mensen intussen gestemd. 78% eens met de stelling. 22% is het oneens. Zometeen is het Dit Is De Dag... Kijk hoor, een glaasje water hebben ze op tafel staan. Dat mag gewoon op de radio. Elsbeth Gruteke presenteert. Ik wens u een prettige woensdag. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV: De Upper Ten. De intellectuele bovenlaag. High Society. Kortom, de Elite.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 Beste Rutte en Samson, als verpleegkundige zie ik dagelijks hoe het in de zorg beter kan. Ik zie steeds minder handen aan het bed en steeds meer mensen op kantoor. Loop een dag mee, dan ziet u het ook. Ga in mijn schoenen staan en verdien eraan. Deel ook jouw idee en kom op 8 augustus naar het plein in Den Haag. Kijk op apfacabofnv.nl slash inmijnschoenen. Inzet radio naast televisie zorgt voor 15% extra groei op merkbekendheid. Ik hoor u denken...